1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Morgen en zondag is het de dag van de architectuur. Maar eh, is dat ook reden voor een feestje? Ik praat er zo zometeen over tijdens de werklunch met architect Willem Heen Schenk. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Goedemiddag. De huizenprijzen blijven dalen. Teven wil computers voor gevangenen. En Willem-Alexander en Maxima bijna klaar met provincie-tournee. In het westen en noorden nog enkele stevige buien. Later af en toe zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Morgen eerst zon. Later weer kans op buien. En ook zondag een bui. En 16 tot 19 graden.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 En de consumenten hebben in april opnieuw minder uitgegeven. De consumptie daalde met 1,9% ten opzichte van een jaar geleden. De consumptie daalt nu al bijna twee jaar onafgebroken. Consumenten gaven in april vooral minder geld uit aan duurzame goederen zoals auto's en meubels. In de kledingbranche werd bijna 10% procent minder verkocht dan een jaar geleden. En consumenten gaven in april ruim 2% procent minder uit aan voedsel. In de Pakistanse stad Peshawar heeft een zelfmoordenaar het vuur geopend... op gelovigen in een moskee en daarna zijn bomgordel laten ontploffen. Zeker tien mensen zijn gedood. De aanslag was in een Sjiitische moskee. Pakistan wordt al jaren geteisterd door aanslagen op de Sjiitische minderheid. Afgelopen zaterdag was in de stad Quetta een bus met studenten doelwit... van een terreuraanslag. Daarbij vielen veertien doden. Staatssecretaris Steven wil dat gevangeniscellen worden uitgerust met een computer... zodat gedetineerden een zinvolle dagbesteding kunnen hebben. En Teven benadrukt dat vrij internetten niet aan de orde is. Als mensen terug moeten in de maatschappij en ze moeten hun vak gaan leren... en ze moeten re en je wil zorgen dat ze niet opnieuw strafbare feiten plegen... dan moet je zorgen dat ze ook kunnen solliciteren en dat ze kunnen voorbereiden op een terugkeer in de maatschappij. Dat betekent niet dat ze de hele straf die, die spullen krijgen, maar wel op de laatste fase van hun straf. Bondskanselier Merkel keert vervroegd terug uit Rusland. Samen met president Poetin zou ze vanavond een speciale tentoonstelling openen in de hermitage in Sint-Petersburg. Maar die opening is afgezegd. Ze zouden het niet eens zijn geworden over de openingstoespraak, vertelt correspondent Wouter Meijer. Ja, Merkel is er vandaag voor een daar is bijvoorbeeld ook premier Rutte bij en vanavond zou die tentoonstelling opengaan. Uh, dat is een samenwerkingsproject tussen Rusland en Duitsland uh, over het bronzen tijdperk. Uh, samen met Poetin zou ze dat openen. Het probleem is nu dat daar ook uh, ongeveer 600 stukken in de tentoonstelling staan uh, van kunst die... Uh, na de Tweede Wereldoorlog door het sovjet is meegenomen als, als buiten uit, uh, uit Duitsland en wat ze niet terug willen geven. Um, nu is er een conflict over de toespraak. Merkel zou volgens bronnen eisen in haar toespraak bij de opening dat die kunst wordt teruggegeven. Nou, Rusland wil dat niet, maar dat is op zich al heel lang bekend. Maar blijkbaar is er nu zoveel oneenigheid over wie dan wat mag zeggen dat ze besloten heeft om het maar niet samen te openen en na het economisch gedeelte van haar bezoek gewoon weer terug te gaan. Ja, een kunstreil oorlog op de achtergrond: een, een diplomatiek conflict. Want het is wel opmerkelijk, hè? Ja, het is een heel laatste moment komt. Je zou denken, bij zo'n gevoelig onderwerp, want dat is al jaren speelt dat, zou het natuurlijk logisch zijn dat daar heel lang over onderhandeld is en dat op een gegeven moment vastgesteld is wie wat mag zeggen en dat iedereen daar tevreden over is of daar in ieder geval mee kan leven. Het is heel vreemd dat plotseling, s ochtends vroeg wordt, bekend wordt gemaakt dat ze het niet eens zijn. Uh, er zijn ook critici hier die zeggen, blijkbaar mag je in Rusland eigenlijk helemaal niks meer zeggen wat Poetin niet bevalt. Dat geldt blijkbaar niet alleen voor de Russische oppositie die dan meteen wordt opgepakt. Maar zelfs voor Angela Merkel mag niet meer zeggen wat ze wil. En het komt gewoon op een heel slecht het moment, uh, Duitsland en Rusland staan lijnrecht tegenover elkaar. Bijvoorbeeld als het gaat om Syrië, wat door uh, het regime door Moskou wordt gesteund. Maar ook over het aanpakken van buitenlandse stichtingen die in Rusland actief zijn. Er zijn een aantal kantoren van Duitse organisaties gesloten de afgelopen tijd. Uh, daar is veel onmin over, terwijl aan de andere kant ze elkaar economisch gezien heel hard nodig hebben. Dus het komt heel erg onhandig uit. Correspondent Wouter Meijer. De baby die dinsdag de vondeling werd gelegd in Roermond is gezond en ondergebracht bij een pleeggezin. Het jongetje werd gevonden in een plantsoen, gewikkeld in een witte handdoek. Hij was toen nog maar een paar dagen oud. Zijn moeder is spoorloos. Donderdag deed de politie extra onderzoek gisteren op de vindplaats in de Roermond en er werd ook aandacht aan besteed op tv bij opsporing verzocht. Er zijn 15 tips binnengekomen. Dit is het NOS journaal met Jan van der Putten. In Soetermeer zijn meer dan duizend werknemers van metaalbedrijven bij elkaar om te staken voor een betere CAO. Voor het hoofdkantoor van de werkgevers staat ook verslaggever Jeroen Schutijzer. Goede reis gehad. Hele goede reis. Vanuit het oosten. Moet dat nou in deze toch al zware tijden actie voeren? Ja, dat moet. Echt, want uh, we gaan terug naar uh... Aan begin de jaren van de vorige eeuw. Vroeger hadden we de, de kinderarbeid. En daar gaan we weer naartoe. Hele slechte CEO. Ze bieden helemaal niks. Het is gewoon drama. En dan zeggen de werkgevers... ja, maar er is ook weinig geld. Er is geld genoeg. De, de top van de bedrijven. 6% erbij. Dat kan toch niet? De bestuurders? De bestuurders, ja. ja. Maar die bestuurders die hebben er wel voor het zeggen. En die maken de bedrijven gewoon kapot. Is dit nou voor het eerst dat u actie voert? Nee, natuurlijk niet. Ik ben nou bijna op de eind van mijn carrière. Dus ik moet nog een jaar werken. Dus geen nagaan welke keer ik actie gevoerd heb. Sinds 1970 tot nu. Elke keer dat een actie nodig is, daar ben ik. Wij zijn harde werkers. Wij zijn de enigste die wel veel, veel, veel, veel van die NAM van Nederland opbouwen. Dus uh, daar moeten wij wel even actie voeren. En dat is alleen maar een, een prikactie. Als zullen niet luistert, die grote acties, die komen nog. En nou, waarom? FNV voorzitter Ton Heerts. Nou was u gekozen tot een nieuwe voorzitter recent, omdat u zo gematigd bent. Bent u hier opeens de boel aan het opjutten? Nou, dat valt volgens mij wel mee. We hebben duidelijk gezegd, ik ben voorzitter van de hele FNV. Als het, uh, wij polderen uh, en maken afspraken uh, als het nodig is. Maar we komen ook in actie als dat gerechtvaardigd is. En in deze CAO is het gerechtvaardigd om nu in actie te komen. Wat zijn de twee belangrijkste eisen? Nou, in deze sector uh, kan het niet zo zijn dat, er geen lonen, uh, uh, hè, dat de lonen niet iets omhoog gaan. Dat kan hier ook. Het is heel individueel in deze sector, maar in grote delen gaat het ook goed. Daar mogen best mensen meer verdienen, kunnen ze het ook uitgeven. En het tweede is eigenlijk de afspraak uit het sociaal akkoord moeten we in de CAO terugzien. U gaat terug naar de vorige eeuw, las ik vanochtend in de krant. Uitspraak ah, van de FME-voorzitter. Ja, nou, ik ben van de FME die naar de volgende eeuw wil en laat de werkgevers dan maar in de vorige eeuw. En als werkgevers en werknemers ze willen meedenken over extra bezuinigingen van het kabinet... dan zijn ze van harte welkom dat die uitnodiging komt van minister Ascher, Dat zei hij voor de wekelijkse ministerraad. Voorzitter Heerts, u hoorde net van de FNV, zei eerder deze week in Nieuwsuur... dat werknemers en werkgevers de komende maanden echt zullen gaan nadenken... over alternatieven op de bezuinigingen. Ascher daarover in de regen op het Binnenhof. Als zij uh, ons morgen briljante suggesties doen, dan zijn we daar zeer in geïnteresseerd. We zullen in de zomer wel een begroting moeten maken. Daar zijn wij als kabinet toe verplicht. Dat gaan we ook doen. Um, maar dat het niet eenvoudig is, uh, dat geldt voor ons allemaal. Dat weten we heel goed. De politie heeft in een oldtimer in Amsterdam 50 kilo cocaïne gevonden. De auto kwam uit Uruguay en was met een containerschip naar Nederland gekomen. Een 69-jarige man die de auto wilde invoeren is opgepakt. Het gebeurde in een loods in Amsterdam. Hij was net met twee mannen uit Uruguay bezig om de drugs uit de auto te halen... toen de politie hem betrapte. Het aantal jongeren dat met een alcoholvergiftiging naar het ziekenhuis moet... is voor het eerst in jaren gedaald. Vorig jaar waren het er 710 en een jaar eerder waren het er nog 762. De Delftse kinderarts van de Lely noemt het aantal coma-zuipers... nog steeds schrikbaar het hoog. Je ziet dat de gemiddelde leeftijd niet uh, stijgt, nog daalt. Het blijft rond de 15 hangen. Nou, dat is nou precies de leeftijd waar je elke dag er gratis hersencellen bij krijgt... zeg ik altijd maar. En, en dat moet je dus de proces ongestoord laten plaatsvinden. Dus we zijn er zeker nog niet, maar uh, het is wel positief nieuws. Een regenachtig Zeeland. Daar zijn koning Willem-Alexander en koningin Maxima... vanochtend begonnen aan hun laatste dag van de provincie bezoeken. Het begon allemaal in Middelburg. Het regent een beetje, ochtends vroeg in Middelburg. Maar dat deed de mensen niet, want ze staan alweer uh, bij de abdij te kijken. Zeg, waar is dat, uh, dat zonnige Zeeland? Ja, dat was er gisteren wel, tot gisteravond laat. Ja. Vannacht kwam men met bakken uit, helemaal. Valt nu mee, hè? Valt nu mee. Goedemorgen. Wim de Smit. En u bent... Uh, de stadsomroepen van uh, Middelburg vandaag. Ik heb een uh, gedicht voor de koning en de koningin gemaakt. En als we zo meteen uh, straks daaruit komen, mag ik dat uh, gaan voordragen. Ja. Boeren, burgers en buitenlui, hoort, hoort, zegt het voort. Vandaag een hartelijk welkom voor het koninklijk paar. Zij beginnen hun bezoek in de hoofdstad van Zeeland en dat is Middelburg. En na de officiële ontvangst en de stadsdichter is het verder de route op langs de Zeeuwse paarden. En een paar stalletjes met natuurlijk de plaatselijke nijverheid. Goeiedag. Fantastisch. Uh, je krijgt mooi weer mee. Ik hoop dat het droog wordt nu. Ja, en blijft. Uh, dat is het belangrijkste. Ja, u bent echt helemaal geslisteerd in de leeftijd. Ja. De eerste prins en de volgende. eerste prins En het blijft maar regenen. En dus zit het orkest in poncho's. Ja, we dachten even de zon breekt door met zo'n prachtig stijl hier. Maar uh, het mocht niet water. En overal langs de route worden cadeautjes aangeboden. Bloemetjes, tekeningen, maar ook pakjes. Zoals in Syriksee. Een hele mooie legpuzzel van het koninklijke familie. Ook voor het hele gezin. Oh. En denkt u dat die ook gebruikt gaat worden? Natuurlijk wel. Ze gaan zo lekker puzzelen puzzel. Straks zal ze helemaal klaar zijn met die... Uh... Provincie bezoeken. Ik wil graag als commissaris van de koning in Zeeland u ontzettend bedanken voor dit geweldige bezoek. En u weet, Zeeland heeft de meeste zonneuren van ons land. Ja, lachen lekker nat daar. Op dit moment reist het koninklijk paar naar Zuid-Holland. Eh, het bezoek eindigt in Den Haag en wij horen een bijdrage van Menno Rehmeijer. Sport. Regen in Zeeland, lange tijd ook regen in Rosmalen. Marcella Mesker, ja, hoe is het daar nu? Wordt er weer getennist? Ja, er wordt getennist en de eerste halve finale bij de vrouwen is uh, nou echt een minuutje geleden afgelopen. De Roemeense Simona Halep, toch wel verrassend, heeft de finale bereikt... ten koste van de als derde geplaatste de Spaanse Carla Suarez Navarro. 6-3, 6-2, dus duidelijke cijfers. Moest overigens wel wat later worden begonnen, ook vanwege de regen. Maar het is droog en er wordt dus uh, volop gespeeld. Nou heb je ook een half oogje gehouden natuurlijk op die loting voor Wimbledon. Bij de mannen hebben we het allemaal gehad. Wat staat er de Nederlandse vrouwen te wachten? Ja, euh, nou ja, dan moet je toch euh, snel kijken naar Misha Krajcek. die ja, met een uh, protected ranking, zoals dat heet, van 106... de ranking die ze had voor haar langdurige blessureperiode... Euh, is in het hoofdtoernooi gekomen en treft meteen de nummer 6 van de wereld... de Chinese Nali. Dus dat is een hele, hele zware loting. Kiki Bertens, uh, onze huidige nummer 1 van Nederland. Die speelt tegen een speelster uit Kazachstan. Uh, Zvedova. Van wie ze vorig jaar in de tweede ronde met 2 keer 6-4 verloor. Dus uh, misschien tijd voor een mooie revanche. Ze staan ongeveer gelijk uh, op de wereldranglijst. Allebei net bij de eerste 60. En Aranska Rus. Ja, zij treft het dan het beste van de Nederlandse dames. Ze treft de Russin Puchkova, de nummer 87 van de wereldranglijst. Rus heeft daar een derde ronde te verdedigen. Maar goed, haar seizoen. Loopt nog niet lekker tot nu toe. Dus laten we hopen dat ze die Putschkova kan, uh, kan kloppen daar. Maandag gaat het allemaal beginnen op Wimbledon. Marcella Mesker, dankjewel. 13 over 1 en bij de ANWB zit klaar. Erwin de Hart, wat is er aan de hand? Er is van alles aan de hand. De zomer is druilerig begonnen en dat merk je ook op de weg. Er is bijvoorbeeld een ongeluk gebeurd op de A50 bij Renkum. Daardoor staat er een file van 6 kilometer op de A12. Duitsland richting Utrecht tussen Knoop het Velperbroek en Knoop het Grijs... wordt 6 kilometer file. Op de A13, daarna richting Rotterdam bij knooppunt Kleinpolderplein, zijn twee vrachtwagens tegen elkaar aangereden. Er staat een file van 12 kilometer. Dat is zowat de hele A13 richting Rotterdam... tussen knooppunt Ipenburg en knooppunt Kleinpolderplein. polderplein Er is daarom een, een omleiding ingesteld, want de hele A13 is dicht. richting Rotterdam. Verkeer richting Rotterdam volgt Utrecht via de A12. Dan keren bij Gouda en dan neem je de A20 naar Rotterdam. Dan is er ook nog de A27 Utrecht richting Gorkum. Daar is ook iets gebeurd tussen Knoopend Lunetten en Lexmond. staat 12 kilometer file ook daar. Uh, bij Lexmond is de linkerrijstrook dicht. Verkeer richting Gorkum op de A27. Uh, bij Knoopend Everdingen volgt Den Bosch via de A2 en de A15. We is een begin van de zomer, maar niet heus. Dankjewel. Dank um, We kijken naar de hoofdpunten van het nieuws. Gemiddeld waren koopwoningen in mei ruim 8% goedkoper dan een jaar geleden. Teven wil computers in gevangenis voor een zinvolle dagbesteding van de gedetineerden. En metaalwerkers staken voor een betere CAO. Op een actiebijeenkomst in Zoetermeer zijn meer dan duizend mensen. En dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer de NCV met lunch.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 Ga naar justdigit.org en schep mee. Justdigit met dubbel G, G. Kijk voor de beste Last Minutes op HofvanSaxen.nl. Onderdeel van Landbouw Green Parks. Dit is Radio 1. En CRV. -E. Lunch. Jurgen van der Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch met architect Willem Heijn Schenk. Want morgen en zondag is het de dag van de architectuur. Verder de afronding van een weekje in de praktijk. Deze week waren we bij de Stichting Vluchtelingenwerk Nederland. En zo rond half twee is de De stelling dan: het is goed dat steeds meer scholen iPads inzetten. Het is daarmee eens of oneens? SMS staat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl en Twitter is mogelijkheid. Doe het dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Dit weekend is het de dag van de architectuur. Ja, dat is gek, want het is op twee dagen. Maar ja, goed, dat is dan maar zo. Uh, een feestje is het zeker niet. De architectuur staat namelijk onder zware druk en de bond van Nederlandse architecten, BNA, luidt de noodklok. Ik praat erover met Willem Hein Schenk, hij is voorzitter van die BNA en zelf ook architect. Verbonden namelijk aan het bureau De Zwarte Hond, zelfs architect-directeur daar. Uh, dag meneer Schenk, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, waarom eigenlijk twee dagen, de dag van de architectuur? Ach, je kan het niet zo lang, zo lang uh, als je maar wil, kan dat vieren. We doen dat graag twee dagen, want dan hebben de mensen meer tijd om uh, al die prachtige gebouwen in Nederland uh, te bezoeken. Want wat gaat er tijdens die dag gebeuren? Mensen kunnen overal naar binnen en krijgen uitleg uh, waarom iets is zoals het is. Ja, het is zo dat de BNA die initieert het altijd, die, die verbindt daar elk jaar een mooi thema aan. En uh, we laten dat verder over aan, de, aan lokale partijen. Heel veel lokale architectuurcentra pikken dat op. En die organiseren in uh, diverse steden uh, nou, de mogelijkheid om gebouwen te bekijken, te bezoeken, om te zien wat daar gebeurt. Uh, daarnaast zijn er ook architectenbureaus die de afgelopen jaren open zijn. En die, uh, nou, die ook vertellen wat zij uh, zoal doen. Ja. Um, ze zullen ongetwijfeld dan ook aanhalen dat het op het moment niet zo goed gaat met de architectuur. Nee, het is bar en boos. Dat is zonder meer een feit. Hoe, hoe bar en hoe boos? Nou ja, sinds de crisis van 2008 is onze branche ongemeen hard getroffen. We hebben... Laten we zeggen een, een daling van de, van de omzet en werkgelegenheid van dik 50%. Uh, en uh, ja, dat betekent gewoon dat er heel veel mensen uh, zonder werk zitten in, de, in die branche. En um, dat betekent gelukkig wel, want we hebben wel een hele veerkrachtige uh, beroepsgroep. Dat heel veel mensen wel weer uh, um, in kleine bureaus uh, verder gaan en proberen het beste van te maken. En ook onderzoek doen hoe ze hoe dat vak opnieuw inhoud kunnen geven. En um, nogmaals een veerkrachtige uh, groep, maar uh, uh -huh. dat neemt niet weg dat het natuurlijk gewoon heel erg slecht uh, ervoor staat. En ja. en u zit eigenlijk gewoon in die Cirkel, want er, zijn weinig, er wordt weinig gebouwd, dat heeft alles met die crisis te maken... dus zijn er minder ontwerpen nodig. Is het te simpel geredeneerd zo? Nee, dat, dat, is, dat is feitelijk zo. Dus we zijn inderdaad minder bureaus nodig... er zijn minst, minder mensen nodig die dat vak uh, uitoefenen. Ja, dat is zo. Dus er wordt, dat, dat is zonder meer een feit. Mm. Ja. En u ergert zich gegaan als u door Nederland rijdt... want u vindt Nederland er af en toe lelijk en slecht bij staan. Dat staat tenminste in een opinieartikel dat u hebt geschreven... samen met uh, Fred Schorel, de directeur van de BnA. Nou, wat wij gezegd hebben is dat, er, dat we ontzettend moeten oppassen... dat in deze tijd, waarin natuurlijk iedereen zoekt naar mogelijkheden... om toch die productie en die uh, ontwerpen weer op gang te brengen... dat we niet in dezelfde val vallen als uh, in de tachtige jaren. Toen is er eigenlijk te snel, na de vorige crisis... zijn er gebouwen gemaakt waarvan we nu zeggen... dat hadden we niet zo moeten doen. Hè. Die zitten zowel functioneel als technisch als programmatisch niet goed in elkaar. Maar waren het toen uh, goedkoop of zo? Nou nee, toen hebben we... Sorry, dat, ze, dat is te goedkoop? Nee, ik zeg. Ik? Nee, nee, nee. <laughs> ik zeg, die waren toen goedkoop om te bouwen. En toen hebben ze ze maar op die manier, op die reden neergezet of zo. Ja, toen hebben ze heel snel gezegd van nou, dit, dit moeten we dan nu maar snel bouwen. En een voorbeeld van zijn, zijn toch wel heel veel uh, kantoren die uh, langs op snelweglocaties zijn gebouwd. Waarvan we nu zeggen, ja, daar kunnen we eigenlijk niks meer mee. En dat zijn de gebouwen waar we nu zeggen, ja, die kunnen we beter slopen. Want... Maar, maar zelfs een beetje, architect, kan daar dan niet nog een mooie nieuwe draaier geven, zodat het weer helemaal uh, de toekomst inkomt. Nee, nou, wel nee, architecten zijn tot heel veel in staat. Maar, uh, architecten zijn niet de enige die daarin uh, wat te zeggen hebben. De locatie is heel erg belangrijk. Uh, de waarde van het vastgoed is daarin ook heel erg belangrijk. En er zijn dus heel veel factoren die daarin meespelen. En het wel is, wat wel interessant is, is dat architecten in, in toenemende mate... dus op die, uh, het hergebruik van die gebouwen zich uh, richten... en daar een, een fantastische toegevoegde waarde kunnen geven... aan beleggers die zoeken naar uh, nieuwe mogelijkheden voor die gebouwen. Ja, ja. Want ik kan me ook best die gedachte uh, voorstellen... Hè, van je zit als projectontwikkelaar met iets... en denk je van nou ja, oké, okay, dan maar even iets minder mooi... Als maar een beetje functioneel is, maar veel goedkoper. Want dat telt dus blijkbaar niet. Nee, maar dat is, dat is, dat is juist het misverstand. Het moet niet over mooi of lelijk gaan, maar het gaat echt om, om goede gebouwen maken. En waar we nu voor staan, is gebouwen ook niet alleen omdat we... Um, uh, we willen goede gebouwen maken die uh, functioneel zijn... maar die ook de tand van de nieuwe tijd kunnen doorstaan. En dat heeft heel veel te maken met duurzaamheid bijvoorbeeld. Hè? Dus wij moeten gebouwen uh, maken die, die flexibel zijn, uh, die... Um, die uh, van de, de juiste grondstoffen zijn gemaakt, van hernieuwbare grondstoffen... die op een verstandige manier energie gebruiken. En dat vraagt gewoon om een veel integralere kijk... naar hoe die nieuwe gebouwen eruit moeten zien. En dan kunnen we niet meer over één nacht ijs gaan. En daar zijn niet alleen architecten bij betrokken... maar ook heel veel andere uh, partijen, heel veel andere adviseurs... en uitvoerende partijen. En juist die, dat veel integraler kijken naar hoe die, uh, die bouw... Uh, weer op gang moet komen, dat is de, uh, nou, dat is de plicht van de architecten... maar van de hele sector, van de hele bouwsector... Ja. om daar uh, invulling aan te geven de komende tijd. Ik praat zo met u door, meneer Schenk. Uh, we gaan even praten met uh, Jan Fokkema, die is directeur van de NEPROM... de Nederlandse Vereniging voor uh, Projectontwikkelingsmaatschappijen. En meneer Fokkema, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, architecten zijn natuurlijk afhankelijk van de opdracht, hebben we net al geconstateerd. Uh, ja, nou, we weten allemaal dat de bouw in het slop zit. Uh, maar uh, bent u een beetje tevreden over de Nederlandse architecten? Uh, nou, dat klopt. We zitten inderdaad een uh, behoorlijk uh, lastig pakket. Dat geldt voor uh, architecten, dat geldt voor ontwikkelaars. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk wel een periode... Uh, waarin we uh, ons moeten voorbereiden uh, op die nieuwe toekomst. Uh, en... Uh... Gelukkig zijn er heel veel ontwikkelaars en heel veel architecten die dat onder ogen zien en daar ook druk mee bezig zijn. Maar ja, we hebben natuurlijk wel een hele rijke traditie achter ons van de afgelopen jaren. En rijk bedoel ik letterlijk een tijd van zeg maar, veel schaarste aan woningen en andere gebouwen, waardoor je het als ontwikkelaar en architect redelijk makkelijk had. Ja, die tijd is wel voorbij. Mm -hmm. En het zijn nog niet alle architectenbureaus die zich dat voldoende realiseren. Dus daar valt nog wel een slag te maken. B bedoelt u eigenlijk te zeggen dat uh, die architecten nog te veel kunstenaar zijn? Ja, ja het, het, het geldt voor architecten, het geldt ook voor ontwikkelaars. Uh, wij zullen uh, uh, veel meer uh, moeten bouwen wat de klant, de gebruiker van onze gebouwen wil... He, dus, uh, en dat zijn we eigenlijk nog onvoldoende gewend. En uh, zeker bij architecten heeft toch lange tijd het beeld geleefd van... ja, ik, ik ben niet alleen zeg maar, functioneel ontwerper. Ik ben ook uh, onafhankelijk kunstenaar. Ik heb ook een soort uh, maatschappelijke functie. En wat je nu ziet, is uh, dat dat uh, eigenlijk nauwelijks te handhaven is in deze tijd. En gebouwen, dat zijn echt uh, gebruiksvoorwerpen. En sommige die zullen vijf uh, of tien jaar staan. En andere gebouwen misschien wel honderd jaar. En het gaat er vooral om dat wij gebouwen maken die voldoen aan de eisen van de gebruikers en die daar uh, ook hun geld in willen investeren. Dat is echt de, de opgave van dit moment. Nou, um, ja, en, en, want er moet, er moet bezuinigd worden aan alle kanten. Hebt u het idee dat de architectuurbranche de, de daarin genoeg meegaat? Ook in, in, laten we zeggen, die verandering van de kijk op, op dit soort zaken? Ja. Nou, kijk, het is altijd moeilijk om over een hele branche te spreken. Dat geldt voor architecten, dat geldt voor ontwikkelaars. Maar ik zie zeker dat er architecten zijn die... Zien dat, dat het een nieuwe werkelijkheid is, dat het om een zakelijke zijn gaat. Van hoe kan ik samen met, met de ontwikkelaar en met de belegger een goed product maken? En dat betekent dat ik ook anders als ontwerper in dat proces zit. Bijvoorbeeld als je het hebt over het auteursrecht van gebouwen, dat was vroeger heel gebruikelijk, dat dat bij de architect blijft. Nu zegt die eigenaar van dat gebouw: ja, wacht eens even. Als ik over vijf jaar die gevel eraf haal en een nieuwe erop wil hangen, moet ik niet bij die oorspronkelijke Architect langs moeten. Hmm. He, en uh, nou, daar zijn nog niet alle architecten aan toe om daarin mee te gaan. En dat is wel noodzakelijk. Nou, dank dat u even naar de telefoon kwam. Jan Fokkema, directeur dus van de NEPROM, Nederlandse Vereniging van Projectontwikkelingsmaatschappijen. Terug naar uh, Willem Heenschenk van de BNA, de Bond voor Nederlandse Architecten, zelf ook architecten. Reageert u eens op, uh, op Fokkema? Nou, wat hij zegt is wel, uh, is wel waar. We zitten dus in een nieuwe realiteit waarin, um, uh, waarin wij met elkaar moeten kijken... van wat. Um, uh, dus nog meer met elkaar, dat zei hij ook... Hè, moeten kijken van wat moeten we nu precies bouwen. En dat die consument, die gebruiker, uh, weer nadrukkelijker vooraan staat... Dat is, dat is denk ik heel, uh, dat is heel erg logisch. En overigens hebben alle partijen, de bouwers, de, uh, de ontwikkelaars... zich in het verleden ook bezondigd aan, uh, uh, nou ja, aan, aan het, het, het, het luchtkastelen bouwen. Nou ja, precies, dat we het luchtkastelen dus, uh, bouwen... want het werd toch wel verkocht. Maar aangezien de, de waarde van het vastgoed nu... Uh, van een hele andere uh, aard is dan, uh, dan een tijdje geleden... zullen mm. we dus op een andere manier moeten. En ook de financiering is heel anders. Dus er is, een, er is nogmaals een nieuwe werkelijkheid ontstaan... waarin uh, de gebruiker, de, uh, de eindgebruiker en de, de consument heel nadrukkelijk naar geluisterd moet worden... want die betaalt uiteindelijk. Ja. In, in datzelfde stuk waar ik net al even aan refereerde, daar schrijft u ook iets over dat... Uh, het clichébeeld van de architecten... Is inderdaad de, ja, veel meer de kunstenaar... of het dan gebouw, of het gebouw nog een beetje nuttig is... en, en handig gebruiker worden, dat is dan bijzaak. Maar u zegt net ook al... dat is, dat is eigenlijk niet meer zo. Ach ja, dat is natuurlijk dat is altijd zo lastig. De architect wordt heel vaak uh, beoordeeld op of het mooi of lelijk is. Maar een architect heeft met heel veel andere zaken ook uh, heel veel van doen. En dat gaat inderdaad over functionaliteit. Dat gaat over ook de exploitatie van een gebouw. Hè. Kan je op een goede manier tot in de lengte van dagen dat gebouw goed schoonmaken. En er zijn nog veel meer zaken waar je uh, uh, ook aan moet denken. Alleen dat... Dat, dat, dat zie je niet direct. Hè? En, en daarom wordt een architect vaak op dat, op dat beeld uh, afgerekend. En, uh, maar mijn, mijn ervaring is dat er heel veel bureaus in, in Nederland... met beide voeten op de grond staan en heel goed weten... wat er in de breedte uh, nodig is om een, heel goed bureau, om een heel goed gebouw te maken. En dat zijn ook de, de bureaus, uh, groot en klein... Die, uh, die toch nog wel een hoop te doen hebben op dit ja. moment. Want hoe is het met uw eigen bureau, bijvoorbeeld Zwart Hond? Uw bevestigingen in uh, Groningen, dacht ik, Rotterdam? Ja, we hebben zelfs een kleine vestiging in Keulen. Dat is ook een ontwikkeling. Hè. Een hoop bureaus uh, zoeken ook een hel in het buitenland. En dat lukt ook in toenemende mate. De BNA ondersteunt dat ook. Hè. BNA International is zo'n onderdeel van BNA... Waarmee we uh, een netwerk maken van bureaus die in het buitenland bezig zijn. En vooral de kennisuitwisseling uh, die branche sterker proberen te maken. Maar of ons eigen bureau, ja, we hebben, we hebben uh, noem het geluk, noem het wijsheid, we hebben de, de afgelopen jaren eigenlijk ervoor gezorgd dat wij in een heel breed uh, uh, een heel breed uh, palet uh, van, uh, van uh, werkzaamheden doen, hè, zowel architectuur, stedenbouw, landschap, maar ook interieur en hebben we ons uh, vooral ook op de zorg en het onderwijs uh, gericht... maar ook het, het hergebruik van gebouwen. Uh -huh. En dat zijn nou net die, uh, die markten waarin nog wel het, het een en ander te doen is. Dus daar uh, hebben we goed, goed, goed gekozen. Aan de andere kant zie je ook dat er um, nou, andere contractvormen ontstaan. Eh, design en beeld. De verantwoordelijkheden worden op een andere manier gelegd in, onze, in, de, in de sector. En um, nou, dan komen er ook andere vaardigheden bij kijken... als uh, BIM, dat is zo'n begrip, hè, het bouwinformatiemodel... Dat zijn uh, 3D-modellen waarin we met uh, veel meer adviseurs... tegelijk integraal kunnen werken aan een, aan een opgave. En dus met elkaar, uh, uh, nou, met, uh, binnen de verantwoordelijkheid die we hebben... Uh, goede gebouwen kunnen maken. Ja, dan, ga, dan gebeurt het proces eigenlijk tegelijkertijd al. Waar je eerder eerst maakte een architect een ontwerp... dan ging er iemand anders weer eens naar kijken voor de ja, leiding. Dus alles, wat, alles wat in het verleden eigenlijk volgtijdelijk en traditioneel was... gebeurt nu uh, super integraal, ja, ja. zou je kunnen zeggen. En daarmee kunnen we, uh, wat met een mooi woord heet... De Kosten, die, die uh, buitenprofessioneel, ja. buitenprofessioneel leken te worden in onze branche... die kunnen we enorm reduceren. En ja. het is echt een middel om het vertrouwen tussen die partijen... want daar heeft het ook wel eens aan geschort in het verleden... echt in het, het vertrouwen tussen die partijen uh, veel beter te maken. Ja. En, het, en ook het, het respect voor elkaars vakmanschap te vergroten. Klinkt allemaal hoopvol, dus laten we hopen... dat de toekomst er weer wat vrolijker uit gaat zien. In ieder geval morgen en zondag de dag van de ja. architectuur... bij u in de buurt, dus als u ergens wil kijken... dan kan dat ongetwijfeld. Hartelijk dank voor het gesprek, Gaan minister Henkel. Ja. Heel graag gedaan, dank u wel. Dag. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. De verslaggever van dienst was deze week Ingrid Konings. Zij kwam over de vloer bij de stichting Vluchtelingenwerk Nederland. Aanleiding was Wereldvluchtelingendag gisteren. Er was deze week veel aandacht voor de asielzoekers... die vastzitten bij het grensdetentiecentrum. Ruim duizend mensen liepen bijvoorbeeld mee in een optocht... van Schiphol Plaza naar dat centrum. En daar werden ook toespraken gehouden. Normaal gesproken zijn mensen die onschuldige anderen misbruiken voor hun doelen terroristen. Dit is eigenlijk bijna staatsterreur. Dit moet stoppen! Ja. Hier in de cel! En nog een keer! In de cel. Het slotlied is ingestart en de mensen lopen weer terug naar de bussen. En naast me staat de Annemieke Bots van Communicatie tevreden. Ja, ik vind het echt een prachtige opkomst als je kijkt al die mensen met al die paraplu's uh, ja, die door deze, uh, aan deze mars mee te doen laten zien. Dat zij vinden ook dat uh, vluchtelingen niet in de cel horen. Uh, jong, oud, uh, vluchtelingen, vrijwilligers, iedereen hier loopt mee. Het, ja, is echt bijzonder en, en ook zeer inspirerend. Ik loop nu op richting de bussen, want het gaat steeds harder regenen. Ja, sterker nog, het gaat onweer. Daarom mochten we hier ook niet langer blijven. Dus uh, we gaan nu terug naar, uh, naar de bus. En we hopen dat we die kunnen vinden, want er uh, zijn heel veel mensen die weer uh, teruggeleid moeten worden naar uh, heinde en verre. Directeur Dorine Mansen, is het nou echt realistisch dat dit wordt afgeschaft, deze grensdetentie voor asielzoekers? Nou, dat denk ik wel. Uh, we hebben al een kleine toezegging uh, gehad van staatssecretaris Steven. En eigenlijk onze wens van jarenlang al... Om grensintentie af te schaffen past in die uh, lijn heel goed. En uh, we denken dat het nu het moment rijp is. Na al die ellende die we hebben meegemaakt. Ook met dat dolmatofdebat. De terug, de menselijke maat. Dat het echt een heel goed moment is om die stap nu te zetten. En aan wat voor termijn denkt u dan? Nou ja, dinsdag gaat Bram van Ooy die motie indienen. We kijken hoeveel steun die krijgt. En daarin wordt gevraagd om het per direct af te schaffen. Dus daar zal uh, TV dan op moeten reageren. Dus dan zou het best heel erg snel kunnen gaan. Als dit er doorheen komt, waar gaat u dan nu pijlers op richten? Nou, op gezinshereniging. Daar hebben we ook vorig jaar een rapport over uitgebracht... met 15 aanbevelingen, wat er allemaal beter moet. En uh, ook dat gaat eigenlijk over meer aandacht voor de mens en minder voor de regels. Want hier zijn kinderen vaak de dupe van die uh, enorme drempels die worden opgeworpen... waardoor zij niet herenigd kunnen worden met hun ouders die in Nederland zijn... en vaak in ja, vreselijke omstandigheden daar in Addis Ababa zonder uh, zorg zitten te wachten tot het moment dat ze eindelijk weer terug mogen naar hun uh, moeder of vader hier in Nederland. U moet eigenlijk altijd strijden voor uw werk. Wordt u daar niet moe van? Nee, want uh, we bereiken ook echt dingen. En ik hoop dat dat vandaag ook zo is. Uh, en uh, wij, uh, dat, dat houdt ons op de been, hè? dat er ook echt geluisterd wordt naar uh, de kritiek die we hebben. Omdat het ook echt uit de harten van veel mensen komt, dat bleek vandaag ook weer. En staatssecretaris Stevens is het nog niet van u af? Nee, absoluut nog niet. Uh... Die gaat nog veel van ons horen de komende tijd. Van onder moeders paraplu hoorden we voor de laatste keer Ingrid Koning... bij de stichting Vluchtelingenwerk. En volgende week is er ook weer in de praktijk. Dan kijken we mee achter de schermen van het motorsportevenement de Dutch TT in Assen. Zondag 1. is er stand.nl en nu het NOS Journaal. Gert Kluk. Ruim 2500 werknemers uit de metaalsector zijn in staking. Ze doen mee aan een landelijke protestbijeenkomst voor een betere CAO. De werknemers van bedrijven in de groot- en kleinmetaal eisen hogere lonen, een vierdaagse werkweek en waardering van vakmanschap. Bondskanselier Merkel keert vandaag vroeg terug uit Rusland. Samen met president Poetin zou ze vanavond nog een tentoonstelling openen in Sint-Petersburg. Daar wordt onder andere kunst getoond die door het Rode Leger na de Tweede Wereldoorlog naar Moskou werd meegenomen. Merkel wilde de roofkunst en de Duitse wens voor teruggave ter sprake brengen. Toen de Russen bezwaar maakten is volgens de Duitse delegatie in gezamenlijk overleg besloten de opening door Merkel en Poetin af te zeggen. De politie heeft in een oldtimer in Amsterdam 50 kilo cocaïne gevonden met een straatwaarde van 2 miljoen euro. De auto kwam uit Uruguay en was met een containerschip naar Nederland gekomen. De man die de auto liet invoeren is opgepakt in een loods waar hij bezig was de drugs uit de auto te halen. En dat zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl Jurgen van der Geen zware pukkel of andere tas met schoolboeken meer... maar een kleine computer in de binnenzak met alles wat je moet leren. De eerste Steve Jobs scholen gaan na de zomervakantie open. Scholen waar alle boeken zijn vervangen door tablets. Leerlingen kunnen daar lezen en schrijven via apps... waarbij de docent direct kan zien of de leerlingen de opdrachten goed uitvoeren. Toch zijn er ook wel nadelen. Kinderen zouden te veel tijd verdoen met spelletjes. Opiniepeiler Maurice de Hond is in ieder geval een van de mensen achter die Steve Jobs scholen. En hij kreeg het idee voor dit soort scholen door zijn eigen dochtertje. En als ik zie hoe ze al eigenlijk bijna vanaf haar geboorte... al met, met die technologie bezig is en, en wat ze al vandaag de dag kan... Ja, dan zou ik toch heel graag willen dat als ze naar school gaat... dat dan op die ontwikkeling wordt ingespeeld... in plaats dat ze ja, dingen tegenkomt die voor haar meer het verleden zijn dan de toekomst. Ik praat erover met Remco Pijpers, directeur van Mijn Kind Online... en ook schrijver van onder meer het boek Inspiratieboek Sociale Media op de Basisschool... Dag meneer Pijpers, goedemiddag. goeiemiddag. Drie keuzes aan het begin, kort antwoord ja of nee. Hier komen de keuzes. Een iPad maakt kinderen slimmer. Uh, nee. Het met pen en papier schrijven zal uitsterven. Uh, ja. Het onderwijs is voor de meeste scholen nog ouderwets. Ja. ja. Dan de stelling, en ik roep iedereen om daarop te reageren... Bedoel, we hebben allemaal onderwijs gehad. Of we hebben zelf kinderen die nu in dat onderwijs zitten. Dus uh, lijkt me dat, dat er een makkelijke mening over te vormen is. Het is goed dat steeds meer scholen iPads gebruiken. Bent u nou eens of oneens met die stelling? En sms staat naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het met hekje standpunt. En meneer Pijpers, het is goed dat steeds meer scholen iPads gebruiken. Eens of oneens. Oh, ja, moeilijk, moeilijk. Um, ik, die die ja. computer van u loopt nog niet heel snel, want uh, u aarzelt nogal. Ja, ik ben een aarzelaar, oh, zeker als jou. het om dit soort zaken gaat. Ik ben niet voor of niet tegen, maar uh, het hangt er weer vanaf wanneer, welke onderbouw, bovenbouw, overal. <lacht> um, maar in het algemeen, ja. ik zou zeggen eens als ik u was. Ja, nou goed, eens, prima. <lacht> <Ja. lacht> Oké. Okay. Dat, dat gaat wel heel makkelijk. Ja. Um, waarom eigenlijk? Nou, ik, ik, ik, ik, ik, maar, ja, als we het hebben over tablets, dus niet alleen de iPads... dan, dan uh, kunnen die helpen, bepaalde kinderen helpen om uh, de stof te begrijpen. Of uh, je kunt tablets gebruiken om kinderen meer bij je onderwijs te betrekken. Dus als het je helpt goed onderwijs te geven, dan, uh, dan is het heel erg goed. Maar, maar weet je eigenlijk nauwelijks wat je ermee aan moet... en je haalt iPads binnen om maar in de krant te komen... of goed bij ouders uh, mm. voor de dag te komen... dan is het weer een hele slechte zaak. Want we hebben het nu gehad over die Steve Jobs-scholen. Ik heb het idee dat ze daar wel goed over nagedacht hebben. U hebt dat ongetwijfeld ook wel een beetje gevolgd. Ja. Is dat dan de goede manier? Ik bedoel, daar, weten, daar willen ze dus alles met de iPad doen. Daar komen geen boeken meer de klas in. Nee, ik ben toch voor... voor uh... Ik, ik zou mijn kind niet, zelf niet naar een Steve Jobs school sturen. Ik liever toch naar een Annie M. G. Schmid school, waar nagedacht is over hoe je iPads gericht kunt inzetten. Wat is een Annie M. G. Schmid school? Nou, gewoon een ouderwetse school, die mega, ouderwetse school die meegaat met zijn tijd. Dus uh, digitale media weet in te zetten om uh, nog beter onderwijs te kunnen geven. Ja. En wat is dan het bezwaar van u tegen die, die Steve Jobs school? Nou, Maurice de Hond heeft er goed over nagedacht. Dus, dus ik ben wel enthousiast over zijn visie. Uh, ik, ik ben minder enthousiast over toch heel veel scholen die uh, daartoe overgaan zonder erover te, te, te hebben nagedacht over wat ze nou precies willen. Dus wat hun visie is. Als je visie is, uh, wij gaan dit heel gerucht in. We hebben docenten die dat kunnen, kunnen bedienen. Die, uh, je hebt goede inhoud op die iPads. Alleen tablets binnenhalen en, en, en zonder, zonder goede inhoud, dan dat, ja, ik denk dat we er ja. gewoon nog niet helemaal klaar voor zijn. Nee, oké, okay, dat is duidelijk nu, dat, dat punt hebt u gemaakt. Dus het heeft geen zin om zomaar iPads in een, in een klaslokaal neer te leggen... en er totaal geen idee over te hebben wat je ermee moet doen. Maar dat is dus bij de Steve Jobs scholen wel degelijk het geval. En, en als u dat, dat hele plan dan bekijkt, wat is dat dan? Want u zegt, ik zou mijn kind daar toch niet naartoe sturen? Nee, ik wil ook wel dat er uit gewone boeken wordt gelezen. He, er zijn diverse onderzoeken die laten zien dat uh, dat stof soms beter beklijft als kinderen uit gewone boeken lezen... geconcentreerd bezig zijn met papier. Uh, wat niet wil zeggen dat je je tot papier moet beperken. Dus, dus ik ben toch voor een, uh, een, een mix... En, ja. en niet helemaal over op, op nee. iPads. Duidelijk. Even wat reacties van onze website. Hier uh, zegt iemand, ik ben het oneens met de stelling. De kinderen hebben tegenwoordig gehoorschade. En straks zijn ze dus meervoudig gehandicapt. Stijve polsen, schouders, slechtziend, dik, asociaal. En ontstaat er een nog groter verschil tussen digibeten en nerds. U vraagt mijn reactie, zegt u? Ja. Ja, um, dat, dat is wel weer de hele andere kant... Uh, uh, bij sommige kinder, er zijn kinderen die daar alleen maar mee bezig zijn. En dan kom je onroepelijk in de problemen. En uh, het zou ook zomaar kunnen dat obesitas samenhangt... met, uh, met te veel binnenzitten en te veel computergebruik. Ehm... Um, maar uh, ja, iPads, tablets, technologie leidt ook gewoon tot heel veel mooie dingen. Kinderen die niet meekomen of, omdat ze te slim zijn en het verveeld raken... omdat ze stof krijgen die iedereen krijgt voorgeschoteld. Maar dankzij technologie uh, kunnen ze dus in hun eigen tempo... sneller dan de anderen stof tot zich nemen en bloeien helemaal op. In de volksland vandaag staat een verhaal met de psycholoog Manfred Spitzer... Hij zegt, auto's zijn ook onmisbaar, net als computers... maar uh, dat mag ook niet tot je achttiende, dus uh, autorijden. Omdat er gewoon risico's aan zitten. Met computers is Lange wachten ook verstandig, zegt hij. Nou, ik ben wel heel blij dat die discussie nu, uh, nu uh, ruimte krijgt. Want er zijn onderzoeken die dat tegenspreken. Er zijn onderzoeken die zijn verhaal bevestigen. Maar het is echt wel heel erg belangrijk dat we goed nadenken... over wanneer we kinderen precies schermen voor, uh, voorleggen. En in, in welke mate. En ik denk dat je kinderen die jong zijn, heel gedoseerd uh, schermen moet geven... omdat ze toch ook andere zintuigen moeten ontwikkelen. Het is mm -hmm. belangrijk dat je op jonge leeftijd, maar ook later... Uh, meer doet dat alleen met die schermen bezig zijn... omdat ze uh, nogal af kunnen leiden. Om een keer naar het bos te gaan of zo, bijvoorbeeld? Je moet dat allemaal doen en... en uh, Um, nou, hij, hij, hij haalt onderzoek aan uh, kinderen die uh, spelcomputers krijgen... versus kinderen die dat niet krijgen... en de kinderen die zonder spelcomputers minder presteren. Um, ik denk dat als je kinderen te veel uh, uh, met schermen bezig laat... je doet dat niet gericht, niet gedoseerd, dat is niet goed voor ze. Als je dat, dat doseert, dan kan het ook wel uh, heel erg helpen. Eigenlijk zoals dat dan thuis ook zo moeten, lijkt me. Thuis net, net zo goed. Want er zijn dat er kinderen die mee... zitten de hele dag achter dat ding. Er zijn ook ouders die zeggen, nou een uurtje per dag dat is eerst wel genoeg. Ja, ik heb drie jonge kinderen en die mogen alleen in het weekend. En dan per kind drie kwartier. En voor de rest doet hij allemaal leuke dingen met ze? We lezen boeken en ze doen ook nog andere dingen. Het is, ja. het is, het is, het is, bij ons is technologie thuis heel normaal. Maar op, op gezette tijden en niet onbeperkt. Ja. Steve Jobs School in Breda hebben gebeld. Uh, zij zeggen ja, de kritiek nu op, op die iPad-school is eigenlijk dezelfde... als toen de boekdrukkunst uh, in zwang kwam. En bijvoorbeeld de tv werd uitgevonden van wat recentere datum. Immers, de samenleving is veranderd en dus ook de technologie. Nou ja, dat klopt ook wel. Ik bedoel, we leven echt in een hele andere tijd. Waar we vroeger nog naar de bibliotheek gingen om uh, door boeken te lezen kennis tot ons te nemen. Uh, ben je nu met Google soms binnen vijf minuten klaar? En daar kun je uh, uh, somber over zijn. Uh, je kunt daar vrolijk over doen. Feit is dat dat nu gebeurt en dat we kinderen leren moeten om uh, heel bewust met al die toepassingen die er zijn om te gaan. Om ze te leren. Enerzijds zich te concentreren op een wat langer stuk uh, en tekst. En anderzijds ook die, al die sociale media, al die toepassingen te gebruiken... om met anderen samen te werken. Mm. Want dat is ook zoiets. Hè? We, daar, daarom stelde ik zo straks die uh, kwestie ook even in orde bij de keuzes. Ik zei een iPad maakt kinderen slimmer. U zei nee. Uh, want je kunt je ook al vragen, worden kinderen dan juist dommer... van uh, het gebruik van alleen maar die technologische middelen? Als je ze alleen maar een apparaat geeft en, en Google geeft... Denk ik niet dat ze echt slimmer worden. Dan zouden ze inderdaad zelfs dommer kunnen worden. Het gaat erom dat we kinderen leren kritisch na te denken. En... en uh... Daar kun je een tablet voor inzetten. Maar het belangrijkste is dat ze een leerkracht tegenover zich hebben die ze in staat stelt goede vragen te stellen. En, en alles maar, zeg maar, te wantrouwen. Het, het is gewoon heel moeilijk om nu waar van onwaar te, te, te onderscheiden. Mm. En dat wordt alleen maar moeilijker omdat er zoveel informatiestromen zijn. Dus we kunnen niet vroeg genoeg beginnen om kinderen zoals dat heet mediawijs te maken. Al uh, efficiënt met al die informatiestromen om te gaan. En. Uh, ja, nogmaals, ik bedoel, in Silicon Valley sturen CEO's van technologiebedrijven... en kinderen naar vrije scholen, juist om dat kritisch denken te bevorderen... daar heb je niet apparaten voor nodig per se. En dat is het belangrijkste. Ja, op de Steve Jobs School in Breda zeggen ze heel eerlijk... onze leerlingen weten minder. Um, maar uh, dat is niet erg, zeggen ze, want kennis is minder belangrijk dan vroeger. Uh, toch wel handig als je een beetje verbanden kan leggen. Een beetje weten hoe de geschiedenis in elkaar zit... en, en hoe, de, hoe dingen ten opzichte van elkaar zijn, lijkt me. Ja, je moet dus, dus kinders, kinderen diepe kennis bijbrengen van uh, hoe het er aan vroeger aan toe ging. Uh, je hebt gewoon feiten, kennis nodig. Tegelijkertijd uh, kun je dankzij uh, uh, al die toepassingen sociale media... Uh, uh, aan kennis komen op een hele andere manier. Het is toch prachtig dat, dat, dat waar, waar je eerst... Uh, uh, moest leren over een ander land, uh, voor Suriname, door uit boeken te lezen. Nu zet je Skype aan en, en uh, klets je met kinderen in Suriname. Nou, dat dat dringt wel door. En dat, dat, dat, uh, ja, ik ben toch wel blij dat mijn kinderen in deze, in deze tijd leven... en, en, en die, ja. dat die mogelijkheden daar zijn. En helaas zijn heel veel scholen nog niet in staat om die mogelijkheden in het onderwijs in te zetten. De eerder genoemde psycholoog Manfred Spitzer, een Duitser... Is dat, die zegt ook nog dat er een sterk verband is tussen iPad-gebruik... en eenzaamheid van kinderen, ook op scholen. Hij zegt dus oppassen. Ja, er zijn ook weer onderzoeken die dat tegenspreken. De Universiteit van Amsterdam, Patti Valkenburg... heeft allerlei onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat... Uh, sociale media vriendschappen versterken... en eenzaamheid juist tegengaan. Dus er zijn heel veel mogelijkheden om online met anderen in contact te komen... en, en eenzaamheid tegen te gaan. Dus, dus uh, ik, ik ben het op dat vlak niet helemaal met nee. hem eens. Nou is het zo dat uh, een die, van die eerste iPad-scholen... is er ook alweer mee opgehouden. Dat was overigens wel een, school voor een middelbare school hè, in, uh, in Arnhem. Uh, want daar bleken de leerlingen vooral spelletjes te spelen... en stiekem allerlei apps te, te downloaden waarmee ze lol gingen maken. Uh, deden ze dan tijdens de lessen... ja iPad light af staat hier met uh, uitroeptekens achter. Uh, dat is natuurlijk niet de bedoeling dan. Nee, maar dat is dan een school... die waarschijnlijk tablets in, in huis heeft gehaald. In de vondenstelling dat dat de oplossing was voor alles. en Zonder te hebben nagedacht over wat ze er nou precies mee wil, wilden. Sommige scholen kunnen ermee uit de voeten. Hebben er goed over nagedacht. Andere scholen zijn daar nog niet aan toe... of moeten er helemaal niet aan beginnen. Belangrijk ook is dat, je, dat, je, dat, dat ouders zich erin kunnen vinden. He, er zijn scholen... Die op iPads overgaan en waar scholen waar ouders um, vertrekken, omdat ze dat gewoon niet willen. He, voordat je eraan begint, uh, goed nadenken over wat je onderwijsvisie is en hoe technologie je daarbij kunt helpen. En, en, en dan vervolgens de beslissing nemen. Ja. Um, iemand zegt ook nog hier is een groot voordeel van die iPad scholen. Want je kan uh, alles eigenlijk uh, up-to-date up houden, per dag ongeveer. Kijk, een boek uh, komt één keer uit en dan kan je er eventueel nog een inlegvelletje tussen stoppen. Maar uh, ja, dan moet je er toch een tijdje mee verder. En dit kan je per dag updaten. Is inderdaad een voordeel als je uh, met de technologische middelen bezig gaat... zoals dat nu uh, kan. Uh, bijvoorbeeld de iPad of een andere tablet. Um, meneer Pijpers, we gaan naar onze luisteraars. Ik hoop dat u even mee blijft luisteren. Dan kom ik ja. zo meteen graag bij u terug om de reacties door te nemen. 950 mensen hebben intussen gestemd op onze website. Het is goed dat steeds meer scholen iPads gebruiken. 35% eens met de stelling 65% oneens. Hé, hey. ik zie hier helemaal geen lampjes op mijn uh, zeer, zeer, zeer, zeer, zeer, zeer technologisch en geavanceerde telefoon. Um, dus daar zit technisch even iets mis. want ik hoor wel geruis in de verte. Hallo, met wie? Stam.nl. Ja, ik spreek met, uh, ik spreek wel met Leuwarden. Goedemiddag. Hallo. Ik ben het uh, eens met de stelling. Omdat... Bent u er Ja, ik luister. Oh, kijk, mijn, mijn dochter die zit op Pieter Jellis uh, de dikke in Leeuwarden. Die werkt ook met een iPad en dat biedt gewoon heel veel voordelen. Omdat ze alles uh, inderdaad wat er gezegd werd al uh, up-to-date en beschikbaar is. Maar ook bij het maken van testen hebben ze gewoon vrij snel hebben ze een beeld van uh, hoe het een en ander verloopt. En daarnaast is het natuurlijk zo dat uh, ja, de technologische ontwikkelingen in de, in de huidige maatschappij die veranderen zo snel. Dat het voor kinderen met name is dat heel moeilijk allemaal bij te houden. Maar op die manier wordt je spelende wijze, krijg je wel een boel ervaring. En mijn dochter heeft ook als heel erg prettig. Daarnaast zit er natuurlijk ook een risico in dat het natuurlijk te vaak met de iPad wordt gespeeld. Alleen daar worden duidelijke afspraken over gemaakt. Ja. Eh, duidelijk, dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Saskia Vos. Ik ben het oneens met de stelling. Um, ik heb mijn kinderen zelf Vrij school en uh, een reden daarvan was dat ik dat ik ook door begon te krijgen dat uh, veel scholen computers en iPads gebruiken en daar ben ik absoluut tegen. En waarom voor ogen? Het is niet goed voor mijn ogen. Ze zitten de hele tijd naar een scherm te kijken. Uh, motorische ontwikkeling blijft achter, want uh, het, het schrijven en het spelen en het, het, het werken met de handen, uh, gaan ze veel minder doen. En uh, nou, daar ben ik absoluut tegen. Ja, nou, duidelijke mening, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag. Hallo met wie? Ik ben ook uh, tegen de stelling. En waarom? Hallo? Ja, en waarom? waarom? Nou ja, uh, ik vind de communicatie uh, gaat heel erg achteruit. Als ik nu al zie, uh, en dan zit ik met volwassenen aan de tafel, die uh, onderhand beginnen te trillen als ze niet hun apparaat bij zich hebben liggen en onder, de, onder het uh, praten, onder het converseren, uh -huh. uh, telkens dat ding uh, erbij moeten pakken. Dat gaan we dan kinderen mee opvoeden. Ik kan het een heel eindje eens zijn met de meneer die bij u in de, in de uitzending zit. Uh, ik snap best dat het toegepast moet worden. Ik vind ook dat je heel voorzichtig moet zijn met de hoeveelheid. Dus met maten en spelletjes en internet uh, uitsluiten. Maar, u, u, zeg maar een mix zou u zich wel voor kunnen stellen. Laten we meer de traditionele manier en dan daar af en toe ook die iPad bij gebruiken. Dat kan geen kwaad. Af en toe. Inderdaad, heel af okay. en toe. Oké, okay. dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik ben met de Roemansberg-Zoom. Hallo. Goedemiddag. Ik ben het um, eigenlijk uh, niet eens met de stelling. Um, ik ben van mening dat het voor de algemene sociale ontwikkeling van kinderen... eigenlijk van cruciaal uh, belang is dat het gebruik van tablets eigenlijk beperkt wordt... en ze nou, eigenlijk wel op een goede manier ingezet worden, mochten ze niet gebruikt worden. Um, ik denk dat de voordelen die met zich meebrengt, uh, uiteindelijk niet zo opweegt te, ten opzichte van alle nadelen. Dus dat kinderen eigenlijk uh, veel makkelijker gewoon op de bank kunnen blijven zitten en toch nou. blij gebruik kunnen blijven maken van die tablets. Uh, en niet naar buiten gaan, lekker buiten te spelen bijvoorbeeld. Ja. Maar uh, zijn, zijn we nou niet te, te behouden ook met elkaar? Want dat werd ook gezegd hè, door die iPad-school in Breda, meen ik. Uh, die hebben we vanmorgen yeah. even gebeld. Die zeiden ook, ja, toen de tv er kwam en die in de, in de klasse werd geïntroduceerd... Hè, van school-tv, ik noem wat, toen zeiden mensen ook... ja, dat is niet goed, dan zitten die kinderen de hele tijd voor die tv te koekeloeren. Ja, ik denk dat... Ja, het, het zal voor de kinderen zal het, de, de, eigenlijk de individualisering die plaatsvinden... zal denk ik daarbij ook zeer gestimuleerd worden. En... Um, misschien dat het een, een idee is om het in de lagere school niet toe te passen... en misschien wat later in het hoger onderwijs te implementeren. Ja. Oké, okay, dankjewel. Stom.nl, Goedemiddag. Hallo, met wie? Ja, goedemiddag. Ik spreek met Rima Kramer. Ik uh, ben directeur van twee kleine basisscholen in Twenterand en wij werken met iPads voor een deel. Ja. Uh, waar het bij ons om gaat is dat je... Ja, we zeggen eigenlijk, je moet, je, je moet kinderen niet uh, leren wat ze vroeger moesten weten en kunnen. maar Je moet ze leren wat ze vandaag uh, de dag moeten leren en kunnen. En daar is wel wat voorzichtigheid bij gebo uh, geboden. Uh, wat je ziet is dat er erg veel programma's, eigenlijk de oude programma's die op papier waren, kopiëren en ze vervolgens op digitale manier naar voren brengen. Dat moet je niet willen. Je moet echt naar e-learning toe gaan. En dat is er nog niet op alle punten. Dus uh, voorzichtigheid is wel geboden. Maar, maar even, even uitleggen, misschien voor de mensen die dat niet precies weet want e-learning is dan in een in een zeg maar nou ja, misschien een gameachtige situatie krijg je de geschiedenis ja. van de oorlog uitgelegd of zo ja, dat, dat, kijk games daar moet je ook niet uh, te bang voor zijn games moeten educatieve games zijn maar dat zou heel goed kunnen als je de interactiviteit inbouwt. Ja. Uh, dan is dat een prima, prima manier. Wat meneer Pijpers ook net in de uitzending zei. voorbreekt die klas muren uh, een eens. Uh, ga shoppen bij uh, Zuid-Afrika. Wat, uh, wat roert uh, moeder in de soep? En wat doen wij dan? Uh, wereldoriënterende vakken. Nou, je hoeft echt niet meer binnen, uh, in ons geval, uh, twente te blijven daarvoor. Juist niet. Nee. Kijk maar uh, in de wereld om je heen. Maar, maar nogmaals. Uh, uh, ja, als je het hebt over de kernvakken: taal, rekenen, lezen. Uh, dan moet je wel uh, hele goede apps hebben om, om dat ook te kunnen. Ja. En dat is in toenemende mate het geval, maar nog niet overal. En hoe bewaakt u nu, waar die, die Duitse psycholoog ook op hamert... Hè? van uh, zorgen voor dat kinderen niet uh, ja, alleen nog maar met dat ding bezig zijn... en zichzelf dus afzonderen en bijvoorbeeld helemaal niet gewend zijn... om ja, een beetje contact te maken met andere mensen? Nou, ten eerste zijn er natuurlijk toepassingen digitaal... die juist het sociale interactie versterken. Maar ik ben het ook wel met een spreker eens. Zoek nou de perfect mix. En die zal verschuiven. Die is nu nog voor een groot deel ook op de traditionele manier. Hè? Ja. De Annie en G. manier. Maar wees niet bang om te vernieuwen. En evalueer dat gewoon. Niet ructiesloos. Niet alleen dat ding in de binnenzak en, en, en, en nothing else. Ik denk dat dat te ver gaat. Ja. Maar wees wel, wees wel uh, ja, doorbrekend. Uh, ga met je tijd mee. Dank dat u even de telefoon pakte. Laat Stam.nl, Goedemiddag. Goeiedag, met Erik Smeet. Erik. Ik ben uh, tegen de stelling, um, het ziet er een beetje naar uit, alsof het als doel uh, wordt gebruikt en niet als middel. En er moet altijd toch een, uh, een middel blijven om iets te bereiken. En ten tweede heb ik toch sterk het gevoel dat we al heel erg in een digitale maatschappij zitten. En ik merk het ook aan mijn eigen kinderen, um, dat... Uh, het vermogen om verder door te denken en om uh, iets, iets langer aandacht ergens aan te besteden steeds verder afneemt. En daardoor beklijft de kennis eigenlijk minder. Ja. En uh, toen net kwam ook langs dat, het, uh, dat kennis eigenlijk minder belangrijk wordt als je maar handigheidjes hebt. Ik geloof er helemaal niks van. Ik denk dat je een hele goede basis moet hebben en dat moet een kennisbasis zijn. En daar is een school tot voor te ja. voeren. Dankjewel. Veel dag, mensen, dag, het is vrijdagmiddag, veel mensen bellen vanuit de auto, altijd leuk, dan zit er er bovenop natuurlijk, stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag, uh, ik spreek maar van mij. Ik ben er helemaal voor, en om de volgende reden, Als je te... ik ben een zestiger, uh, toen ik op school zat moest je je hoofdrekenen uit je hoofd doen. Later werd het met een calculator. dus we gaan vooruit, we moeten niet meer achteruit, alleen je moet zorgen dat het niet te, uh, het woordje te, zegt het al, te veel is niet goed. Maar als ik u dus nu zit, mijn vrouw bij wijze van spreken... die zit met de zus in Zuid-Afrika uh, te zitten. Ja. Uh, het is geweldig gewoon. Het is een hele mooie tijd. En ik vind dat jongelui, en ik zie ze om me heen... die daar heel snel in zijn en, en, en ja, die, daar, daar kan je van leren. Uh, dus op school moet je eigenlijk al beginnen. En ik zou zeggen, van, uh, uh, laten we de toekomst niet blokkeren. Uh, uh, zorg als ouder of leraar ervoor dat de kinderen niet te... Veel nee. dingen zitten. Maar het is een goede nee. ontwikkeling. Dank u wel. We doen er nog eentje vanmiddag. Stam.nl. goedemiddag. Ja, goedemiddag, Peter Kooi. Uh, en nee, ik ben uh, op tegen. En uh, uh, eigenlijk van die op school moet je leren wat je op school moet leren. En een tablet kan dus uh, wel helpen als je uh, met een, een van de vorige sprekers zei: je gaat het bos in. en dan heb je je tablet bij je, en dan kom je uh, een boom tegen en dan kan je dat opzoeken. En het moet zich dus daar beperken tot, uh, tot een hulpmiddel. Uh, de kinderen moeten op school leren een, een, een fijne motoriek met schrijven. Ze moeten uh, leren op te zoeken, ze moeten leren hun, hun hersens te gebruiken. En, en niet terug te vallen op uh, een spelletje die je in je eentje doet. En dat kan het wel zijn dat je, met je dat spelletje kan doen met iemand in Zuid-Afrika. Dat is hartstikke leuk. Maar je creëert voor jezelf geen, geen, geen kennis meer ja. om, om, om uh, te zoeken waar je, waar je het moet zoeken. Het zit achter de computertje. Je drukt een woord in en het maakt automatisch het goede woord. Ja. Nee, met de handschrijven. Je lichaam, is, je lichaam heeft dat nodig. Fijne ja. motoriek. Ja. Ja. En Ik snap zo, het. Uh, ja. Dank u wel voor het bellen. Het ja. is, is heel irritant op je telefoon. Ook, dan zit je iets te typen en dan gaat dat ding het zelf doen. Dat is totaal verkeerde woorden. Ook. Erg ik echt vreselijk aan. Kan iemand me uitleggen hoe dat er af kan? Goed, dat is een heel andere iets. Um, meneer Pijpers. Ja. Remco Pijpers, directeur van Mijn Kind Online, heeft meegeluisterd. Wat vond u van de reacties? Ja, allemaal heel uh, evenwichtig. Ja. Dat bevalt u wel, hè? dat evenwichtige. Ja, absoluut. Ja. Enerzijds, anderzijds een beetje. Uh, nee, maar er waren veel mensen die het met u eens waren. Van, uh, je moet het niet helemaal bannen. Hoewel, dat, dat zijn toch ook wel een paar mensen die dat zeggen. Gewoon terug naar de oude manier van lesgeven, dat is het allerbeste. Maar u zegt eigenlijk gewoon een mix aanbieden, dat is, alle, dat is eigenlijk veel beter. Ja, kijk, er zijn gewoon fantastische toepassingen... die, die, die kinderen daadwerkelijk helpen om, om te leren. Bepaalde apps zijn gewoon fantastisch. Kinderen die nu toe zijn, als ze vier zijn, aan, aan het schrijven... kijken naar broertjes en zusjes. En dan een app als Letterschool hebben. En thuis dus al bezig zijn met leren lezen en schrijven. En dan nog moet je op school het liefst ook met pen en papier... want dan dringt het pas vaak echt goed tot je door... en slaat je het gewoon echt op... Maar ik vind die combinatie vind ik, vind ik, uh, alleen maar heel erg mooi. Nou, uh, en, en de zorgen die mensen he, hebben... Hè, waar wij ook al in het eerste deel van het gesprek even over hebben gehad. Kinderen toch vooral alleen maar met zichzelf bezig zijn. Uh, niet meer goed nadenken. Te weinig kennis krijgen misschien. Nou, mijn, mijn, mijn collega Justine Pordoen heeft, heeft een boek geschreven uh, Focus... waarin ze... Uh, ja, Land spreekt voor het bewust, uh, kinderen bewust leren om te gaan met, met, die, uh, met die media. Dus als je uh, niks doet, hè, kinderen niet leert. Uh om te gaan met, met al die afleiding, dan zijn ze bewusteloos bezig. Als, als, als we, dat is wat we, wat we moeten doen. Hè. Doe je dat niet, dan laten kinderen zich afleiden. Dan worden ze steeds vluchtiger. Dan gaan ze inderdaad gamen, terwijl ze aandacht moeten hebben voor, voor de leerkracht. En, en thuis net zo. Dus, dus heel gedoseerd, heel gericht. En kinderen nou ja, voorbereiden op de toekomst... waarin ze uh, naar sociale media kunnen ze inzetten om, om te samen te werken, om te netwerken... Uh, maar, maar ook ze leren om met aandacht met al die informatiestromen om te gaan. En soms betekent dat dat je je kind geen, geen iPad geeft. Ja. Dank u wel dat u meedeed in Stam.nl. Remco Pijpers, directeur ja. van Mijn Kind Online. Uh, nou ja, na de zomer gaan ze beginnen. Een paar van die iPad-scholen, de Steve Jobs-scholen... En we gaan op termijn wel eens horen of dat dan ook een beetje bevalt. Ik begreep dat er zelfs al wachtlijsten voor zijn. Dus er zijn veel ouders enthousiast om een kind daar naartoe te sturen. U kunt blijven stemmen op onze stelling. Dat kan via de site www.stand.nl. Houd de radio aan. Dat zometeen na twee, vrijdagmiddag live vanuit Amsterdam, de kroon. Uit uh, uh, Den Haag, uit uh, Den Haag, schrijft ze. Oké, okay, neem maar niet kwalijk. Vrijdagmiddag live uit Den Haag. Ik wens u vast een prettige vrijdag verder. Prettig weekend, Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, ding, ding. dan hoor je zoveel meer. En CRV, dan kom je tot twee dingen: Super. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Jan Romme is sinds een jaar ouderenombudsman. Ouderen hebben echt het idee dat ze iedere keer de pineut zijn... en dat ze een hele makkelijke prooi zijn voor de politiek. Hij probeert ouderen een stem te geven. En veel ouderen die zeggen ook, we werken niet meer, dus we kunnen niet staken. En we worden eigenlijk in deze hele discussie niet gehoord. Jan Romme vindt dat ouderen meer voor zichzelf moeten opkomen... en zelf hun zorg moeten regelen. Twee dingen. Vanavond, tussen acht en half negen. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Terwijl u wegdroopt op het strand van Hof van Saksen, ontdekt papa met de kinderen nieuwe werelden op hun zelfgebouwde vlot van de avonturenacademie. Want op Hof van Saksen is de hele vakantie van alles te beleven. Kijk maar eens op hofvansaxe.nl Komt u regelmatig bij de trombosedienst, dan zijn de zelfmeetweken iets voor u. U kunt namelijk snel, betrouwbaar en gemakkelijk uw eigen stollingswaarde meten. Waar en wanneer u maar wilt. Op onze website kunt u zien waar bij u in de buurt een coagucheck zelfmeetpakket beschikbaar is. Kijk op zelfmeetweken.nl. Vol op zomerplezier op Hof van Saxen. Kijk voor de beste last minutes op Hofvansaxa.nl. Opium gaat de nou Cornald Maas doet live verslag van het Kunst, Muziek en Theaterfestival op Ter Schelling. Speciale gast Nora Beijer, deze oud-journaalpresentatrice en theaterkenner bij Uitstek, verkent al fietsend het festival. Welke verrassingen komt zij tegen? En er is live muziek, opium op rol vanavond om vijf of acht, bij de AVRO op Nederland 2. Ik ben Hanneke Groenteman. En ik vind dat het leven zelf het leven de moeite waard maakt. Ik geloof dus in het leven voor de dood.